De Cameroense oppositieleider Ekane is overleden in zijn cel. nadat hij enkele weken had vastgezeten. Volgens zijn advocaten en familie had hij ademhalingsproblemen. en kreeg hij niet de juiste zorg. Ekane werd vorige maand aangehouden. nadat in Cameroen protesten waren uitgebroken. Dat gebeurde na de presidentsverkiezing, waar volgens de oppositie was gefraudeerd. Ekane had protest aangetekend en werd aangehouden voor opruiing.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 Een Franse burgemeester moet via de cel in omdat hij overheidsgeld had verduisterd en zijn plaatsvervanger had gechanteerd met een sekstape. De lokale burgemeester werd elf jaar geleden gefilmd in een hotelkamer waar een Franse prostituee onverwacht op zijn deur klopte. De avond bleek in scène gezet door de burgemeester omdat hij zijn vervanger wilde afpersen. Het hele voorval was betaald met overheidsgeld. De burgemeester zegt dat hij onschuldig is, maar drie medewerkers zeggen medeplichtig te zijn. Ook zij zijn veroordeeld. Het weer op steeds meer plaatsen droog. Vannacht is het een graad of vijf. Morgen grijs en eerst wat regen. Er staat dan minder wind en het wordt acht graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat in Noord-Holland nog één file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen Akersloot en Heilo twee kilometer en dan heb je tien minuten vertraging.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 Onze single The Pain in Sight is 5 november gereleased en is single van de maand november hier op Play It Loud. Uh, we zijn inmiddels ook alweer bezig met een volgende single. Voor uh, volgend jaar ligt onze focus op support en festivalplekken. En we gaan uh, gefaseerd singles uitbrengen in aanloop naar onze eerste full length, die waarschijnlijk ergens begin 2027 uit gaat komen. Via Argonauta Records. Dus ik zou zeggen, als je me nog niet gehoord hebt, veel luisterplezier en dit is The Pain Inside.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 Vanavond is weer vanouds tijd voor een van Play It Louds laatste aanwinsten. Het maandelijks terugkerende programma speciaal gericht op de florerende Nederlandse metal scene. Met zowel nieuwe opkomende als uitgediende acts die ons mooie metallandje rijk is. De komende twee uur hoor je dus weer een maandoverzicht net zoals met Brand New. Ditmaal met november releases in een aantal gevallen persoonlijk aangekondigd door de band zelf.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 elke maand hoor je een andere band hun nieuwste single aankondigen en deze maand is het de beurt geweest aan de Friese Doom en Deathformatie Otas dat op 5 november terugkeerde met hun lang verwachte nieuwe single The Pain Inside. En daarover horen jullie bassist en medeoprichter Remy Grijpstra voorafgaand vertellen Remy, onwijs bedankt hun muziek weerspiegelt het Friese landschap waarin de bandleden opgroeiden. Met Doom en Death Metal waarmee ze opgroeiden in hun muzikale gehoor maken ze, zoals ze het zelf noemen, een orthodoxe Doom. De pnn stond al een tijdje in hun liveset, maar was nog nooit eerder opgenomen en zal dienen als afsluitstuk van de eerste acht jaar Oltas. Bij de komst van de twee nieuwe bandleden Fijke en Willemijn is een nieuwe Oltas geboren en zullen ze een nieuw muzikaal Doom-territorium gaan verkennen. De Pain Insight bevat teksten die gaan over de pijn en struggles die we allemaal van tijd tot tijd voelen. En in oktober verscheen de eerste single... Sterven is vreten van het nieuwe Black Doom project Hexagraaf... met Floris Veldhuis en Daan Bleumink... die ook actief zijn met bands als Asgrau, Hellevaarder en Schavot... Alle onderdeel van de Zwotten Kring. Met Hexagraaf creëren de heren een sombere en verstikkende sfeer... op hun debuutalbum Walsen van Hoop... dat Black Doom levert voor fans van Eternus, Seer, Bliss en Tergatan. Krijpende tempo's en verpletterende riffs vormen de ruggengraat van deze plaat... doordrengt met orkestrale symfonische toetsen die de angst verhogen. Schorren door rook getekende vocalen brullen over rottende longen en leveren teksten in het Nederlands die de duistere onderbuik van de industrie verkennen. Monolithische doom passages maken plaats voor woeste black metal explosies, wat een dynamisch maar beklemmende soundscape creëert. Op 4 november verscheen de tweede single Bijtend in de geest van productie van het debuutalbum dat op 18 december verschijnt via Void Wanderer Productions. En die hoor je nu bij Dutch Fury. ZFM Zandvoort. De zomer komt de progressieve metalband Textures na een stilte van 7 jaar het nieuwe album Genotype aan. Dat op 23 januari uitkomt op Keyscope. En deden dat met de eerste single Closer to the Unknown. Op 6 november bracht de band hun lang verwachte tweede single At the Edge of Winter met Charlotte Wessels uit waar atmosferische synths, complex sound design en polyritmische grooves gecombineerd worden met enorme riffs en meeslepende zanglijnen. Het nummer wordt begeleid door een nieuwe video geregisseerd door textures bassist Remco Tielemans. De teksten gaan over introspectie, naar binnen kijken en het begrijpen van de wortels van emotie. Ook de in Amsterdam gevestigde metalcore band Gallamash brachten op deze dag hun nieuwste single en banger God Tribe uit, waar Kea de riffs, knarsende grooves en de vocalen moeiteloos worden geschakeld tussen agressie en emotie. Gallamash haalt hun inspiratie uit hardcore punk en moderne death metal en combineren de dikke riffs van Chimera met de zang van Lamb of God en Kublai Khan-Tex. Ik vond de heren bereid wat te vertellen over deze zelfbenoemde banger. Goedenavond, dit is Kees, de vocalist van Gallamesh. En je luistert naar Dutch Fury met onze nieuwste single God Tribe. God Tribe is 3 minuten en 13 seconden straight up met Sugar Style beatdown. Dus als jij van lekkere teringen hier houdt, dan hou je sowieso van deze track. En deze track is een goed voorbeeld van hoe ons album gaat klinken. Waar we nu aan aan het werken zijn, dat we gaan uitbrengen in 2026. Heel leukste een album. Maar dikst is natuurlijk venues helemaal naar de godskoleren helpen samen met jou. Dus als je deze track vet vindt. Kom ons checken in 2026. Veel dank voor het luisteren. Gallamesh out. Hoort u alleen hier op ZFM Zandvoorn. En dan op Gallamash's God Tribe draaide ik erop. 7 november verscheen de tweede nieuwe single A Drift. Van de uit Rotterdam komende vijfkoppige progressieve death metal band Subspectral. A Drift volgt op de vorige single Radiance. En komen beide van hun onlangs op 28 november verschenen tweede EP Drift. Waar de band verder bouwt. Waar de in 2022 verschenen debuutplaat One eindigde. Meer riffs, dikkere grooves, zwaarder en melodieuzer. Het definieert de zware en groovy progressieve sound van de band. Subspectral brengt stevige riffs.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 Het is muziek om te beleven. En net zoals het zojuist gedraaide Subspectral, draaide ik de vorige maand ook de eerste single vanuit de, de regio Tilburg en Eindhoven. Komende eveneens een vijfkoppige alternatieven en moderne metalband Pacemaker. Sinds hun oprichting maakt Pacemaker indruk met hun frisse benadering van het genre, waarin zware res combineren met grote zanglijnen en dynamische structuren. Hiermee weet de band een geluid neer te zetten dat zowel intens als toegankelijk is. Hun muziek wordt gekenmerkt door een combinatie van brute kracht. ...en melodie waarbij de nummers strak in elkaar zitten en de energie van begin tot eind voelbaar is. Dit zorgt tevens voor een luisterervaring die zowel live als op plaat blijft boeien. Door hun gedrevenheid en krachtig optreden is Pacemaker een band die snel namaakt... midden de Nederlandse alternatieve metal en rock scene. Op 7 november dropte de band hun tweede single Drown en die ga je nu horen. Hey, wij zijn Pacemaker, een nieuwe alternatieve metalband uit Tilburg... Onze nieuwe single Drown is deel van onze aankomende EP in Dirt Ambition, Dice. Die we komende vrijdag releasen samen met een show in de Koeldersak in Tilburg. Dus thanks voor het luisteren en wie weet tot dan. ZFM Zandforst Tot slot, in het ene laatste blokje van het eerste uur Dutch Fury... ...draaide ik de uit Haarlem komende melodieuze metalcore band Loyalty Ends Here... ...en hun nieuwste single As House That Swallows Hope, dat op 11 november werd uitgebracht. Sinds hun oprichting in 2020 hebben ze snel erkenning gekregen. De Metal Battle van 2023 gewonnen en lof ontvangen... ...voor hun krachtige, zelfverklaarde revivalcore geluid. Hun in 2024 verschenen debuute P Darkest Red... ...getuigd van een do-it-yourself ethos en muzikale passie... Met invloeden als SLA Dying, Parkway Drive, Trivium, As Blood Runs Black, Lamb of God en Black Dahlia Murder... maken ze een moderne mix van zware scheurende riffs met catchy melodieën vergezeld van Brutal Screams. Normaal gesproken hoor je het metal nieuws tijdens de Dutch Fury uitzending... maar omdat deze uitzending niet live is en ik op het moment dat jullie luisteren bij het concert van Sabaton zit in de Ziggo Dome... is er vanavond dus geen metal nieuws te horen... Ook de komende drie weken zijn er vanwege bandinterviews en de Dutch Fury Provincie Special geen metalnieuws en concertagenda te horen. Je kunt natuurlijk altijd nog de Facebookpagina Play It Loud at ZFM Zandvoort volgen, zodat je hiervan en meer op de hoogte blijft. En ga door naar het laatste blokje metalrelease's dit eerste uur. Dutch Fury te beginnen met de conceptgedreven death metal band Black Rabbit, met dogeloze agressie combineert met hun mythische verhalen en een rituele sfeer. Een nieuwe EP release Warren of the Crosses dat op 10 December zal uitkomen, verkent de legende van een gevallen priester die door opoffering en obsessie uitgroeide tot de demonische entiteit die bekend staat als Black Rabbit. Black Rabbit dropte hiervan hun eerste single met de titel Initium Finis en zal daar zelf wat over vertellen. Hey, dit is Nino van de conceptgedreven death metal band Black Rabbit uit Apeldoorn. Je luistert naar Play It Loud en zometeen hoor je onze eerste single in Tune Finis van ons opkomende EP Warren of Necrosis. Die zul je checken op 10 december op alle socials en Spotify. Luister hem, check onze video en geniet ervan.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 Tot slot rijdt ik de op 13 november verschenen de nieuwste single Bloodsport van de powerhouse band Baas. We ontstaan uit de Groningse underground die de rauwe energie van metal en alternatieve rock benut. Hun sound wordt gekenmerkt door vlijmscherpe riffs en onverzettelijke intensiteit. En we sluiten dit de eerste uur af met een heerlijke thrash metal klassieker. Nou ja, klassieker van het in kampen opgerichte deadhead dat al sinds 1989 actief is. Je hoort tot slot de single en openingstrack. Acolyte van het album Slave Driver uit 2022. Tot zo na het nieuws van 10 uur met meer nieuwe releases uit november natuurlijk van eigen bodem. Feel the black and see the light. It's our